In januari werd het noorden van Italië getroffen door een aardbeving van 5,4 op de schaal van Richter. Een Indonesische tiener heeft in Australië drie jaar in een gevangenis voor volwassenen gezeten. De jongen werd toen hij 13 jaar was veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor mensensmokkel. Het Openbaar Ministerie oordeelde op basis van röntgetechniek dat de jongen 19 was. En werd daarom berecht volgens het volwassenenstrafrecht. De gebruikte techniek is omstreden. Met een schatting van de immigratiedienst dat de jongen rond de 14 was... werd niets gedaan. Er loopt nu een parlementair onderzoek naar de zaak. en Er worden nog 23 zaken onderzocht... waarbij mogelijk Indonesische kinderen tussen volwassenen zijn opgesloten. De Chinese dissident Chung Chong Guangcheng is aangekomen in de Verenigde Staten. Op een vliegveld bij New York zei hij blij te zijn... dat de Chinese overheid terughoudend en kalm met zijn zaken is omgegaan.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 Het gamen in de tuin morsten u cola over uw laptop. Nee, nee, daar bent u niet voor verzekerd. Het is een duur glaasje cola. Bij ABN Amro kunt u gerust naar buiten met uw tablet, smartphone of laptop. Deze kunt u gewoon meeverzekeren binnen de vernieuwde inboedelverzekering. Dat is een van de vele voordelen van je verzekeren bij je eigen bank. Kijk op abnamro.nl/slash inboedel. Verzekeren anonu doe je bij de bank anonu. ABN Amro. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Palm. Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over twee mannen vandaag. die beiden in 1940 het gevecht aangingen met de grote dictators van hun tijd. Ieder met hun eigen wapen. De schrijver Kussler tegen Stalin en Charlie Chaplin tegen Hitler. Historicus en filmrecensent Jos van den Burg is hier om te praten over de Great Dictator van Charlie Chaplin. Ook om te zien of de film De Dictator van Sacha Baron Cohen, die nu draait, schatplichtig is aan die grote voorganger. Praten met historicus Wim Bijklaar en auteur Gijs Schreuders over de nieuwe Nederlandse uitgaven van het boek Darkness at Noon van Kustler. Het eerste boek dat afrekenen met het communisme van Stalin. Columnist vandaag is Nelke Noordervliet. En in het tweede uur komt directeur van het Amsterdam, uh, uh, Amsterdamse aller -Pierson museum Wim Hoepert: het beeld bijstellen dat u misschien wel heeft van de Mongoolse horden. De ruiters van Genghis Khan waren niet alleen bloeddorstig en vreed blijkt... maar ze maakten ook muziek en het waren uitvinders. En Laura Stek heeft een tweedelige terugdocumentaire gemaakt... over de geschiedenis van stewardessen en piloten. Vandaag de stewardessen. U kunt ons mailen op ovt.vpro.nl. Maar eerst een fragment van het nieuws van afgelopen week. Een koninklijke lunch op Windsor Castle. Ruim veertig vorsten zijn uitgenodigd om te lunchen... bij de koningin van Groot-Brittannië, Elisabeth. Want die zit 60 jaar op de troon. En dan nodig je iedereen uit. Correspondent Arjen van der Horst. Er is wat commotie rond die gastenlijst. Wat is er aan de hand? De laatste dagen was er wat gedoe rond koningin Sofia van Spanje. Die heeft op last van haar regering, de Spaanse regering op het allerlaatste moment afgezegd. Dat heeft te maken met een diplomatieke ruzie over de Britse kolonie Gibraltar. En vandaag zijn vooral alle ogen gericht op de koningen van Bahrein en Swaziland. Uh, mensenrechtenactivisten en ook politici... Ja, die hebben kritiek geuit op de aanwezigheid van de koning van Bahrein... omdat zijn regering met harde hand uh, burgerprotest de kop in... heeft gedrukt in zijn eigen land. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de koning van Swa Swaziland. Een monarch die steenrijk is... terwijl het overgrote deel van zijn onderdanen in diepe armoede leeft. En hij hoort niet thuis, zeggen de critici. Ja, dictators die een gezellig een, een vorkje meeprikken bij de lunch van koning Elisabeth. Uitnodiging voor Sofia van Spanje bleek te moeilijk en te problematisch. En eh, zelfs de ontroonde achterneef koning Constantijn van Griekenland... die notabene familie is en in Londen woont... Mocht niet komen om de Griekse regering niet in verlegenheid te brengen. Voor de historische achtergronden van deze troubles aan de telefoon de Vlaamse royalty-watcher van het Britse Koningshuis VRT-collega Flip Feiten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die arme Elisabeth heeft de afgelopen 60 jaar zelf wel eens iets te zeggen gehad over uh, de samenstelling <laughs> Ik van Gastelijn. Nee, van niet. Ja, het uh... is. Die invitatielijsten worden opgesteld door de Royal Household. Daar heeft ze nog wel iets in te zeggen. Maar dan natuurlijk ook door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, en als zij iets willen, dan doet ze het braaf. Moeten toch vaker omstreden, forsten zijn aangeschoven? Ja, natuurlijk, dat denk ik wel. Ik denk bijvoorbeeld dat er een ontmoeting is geweest... ik zeg maar wat, tussen Idi Imindada... En, um, en de koningin en... Wie noemde uh, die nou zo net? Sorry? Idi Amin? Ja, dat oh, denk nee. ik wel. Okay. Ze heeft zeker Ceausescu gezien. Oh. Die heeft ze uitgenodigd. Uh, dat vond ze trouwens uh, geen leuk heerschap. Want die, die had bijvoorbeeld ook iemand mee... Uh, om zijn voedsel te proeven. Omdat hij uh, bezorgd was uh, voor vergiftigingen. En dat stond ze toch niet toe. Die is het paleis niet binnengeraakt. Okay. Uh, voor voorproever. En uh, ze heeft bijvoorbeeld ook... Uh, Mobutu uh, ontvangen. Dat was ook heel vervelend, want mevrouw Mobutu had een hondje bij zich. En uh, ja, er waren quarantainevoorschriften uh, in uh, Engeland. En uh, de, de queen was in paniek, want... Uh, die quarantainevoorschriften waren er voor ons dolheid. En je weet hoe dol zij is op haar corgis. Ja, ja. Dus die werden meteen geëvacueerd. Het is geen leuke baan. <lacht> af en toe. Is Het gedoe met het Spaanse voorstel. Zij is ook nog familie van zowel echtgenoot Philip als van zijzelf. Ja. Binnenkort gaat de Engelse print Edward op bezoek naar Gibraltar. Ja, en dat is de reden waarom uh, koningin Sofia uh, niet uh, naar het uh, banket mocht. Um, ja, Gibraltar is natuurlijk heel moeilijk. De Spanjaarden vinden dat dat bij uh, hun land hoort. En de, de Britten houden vast van die kolonie. Er hangen trouwens ook uh, visrechten aan vast. Want uh, buiten Gibraltar zijn natuurlijk territoriale wateren. Die dan ook voor uh, uh, Groot-Brittannië zijn. En uh, ja, daar gaat het ook een beetje over geld. De Spaanse regering zei nee, um, dat kan niet. Uh, je weet, voor die Diamond Jubilee, waar het helemaal over gaat, ja. uh, moeten de, de kinderen van de koningin... Uh, bij een, een heleboel landen bezoeken, dus uh, Sophie, en, uh, Sophie Wessex en uh, Edward Wessex gaan uh, naar Gibraltar. Dat was trouwens ook de reden waarom de, de koning Juan Carlos destijds uh, niet naar het huwelijk van Charles en Diana is gegaan, omdat de huwelijksreis uh, deed ook Gibraltar aan, toen nog met het Royal Yacht Britannia. En dat, uh, dat mocht niet, maar tussendoor zijn ze wel al... Uh, uh, bij elkaar op bezoek geweest. Koningin Sofia gaat trouwens af en toe geregeld uh, naar Groot-Brittannië. Omdat ze haar broer bezoekt. Want dat is uh, koning Constantijn van Griekenland. Die overigens wel aanwezig was hoor. De, de, de, de, de ontroonde koning, die, die mocht ontroon, wel. Komen. Ja, ja die, die was wel degelijk aan, aanwezig okay. uh, op het uh, feestje. Op het uh, lunchen, zoals het heet. Uh, uh, vrijdag. Um, maar Sofia gaat. Ja, ze zijn familie van elkaar, hè. zoals je zei. Ja, want uh, hoe zit die familie-relatie ook alweer? F F Philip is uh, eigenlijk ook een Griekse prins, toch? Ja, uh, en dat ligt uh, trouwens heel moeilijk Net omdat uh, Constantijn ja, uh, met open armen ontvangen wordt altijd... Uh, door het Britse koningshuis. Ze zijn echt heel close met elkaar. Uh, de, de Britse koningin noemt uh, Constantijn met het koosnaampje Tino... En dat ligt heel moeilijk bij de Grieken, want ja, hij is natuurlijk een afgezette Griekse koning en die, die vinden dat ja, hij helemaal het land niet kan vertegenwoordigen. Het is dus heel opvallend. Um, Queen Elizabeth is de, de, heeft ja, van alle uh, vorsten het meest uh, over de hele wereld gereisd. Ze is in 116 landen geweest, maar uh, als koningin zijnde nooit in Griekenland. Heeft dat er ook mee te maken dat Philip daar als uh, uh, um, zuigeling heeft moeten vluchten? Dat klopt. Uh, in 1922 is de, uh, de, de grootvader van prins Philip, moet je weten, was koning van Griekenland. Ja. En die werd toen afgezet. En uh, de vader van prins Philip uh, was de vierde zoon van die koning, prins Andrew. En er zijn toen uh, ja, processen geweest, uh, naar aanleiding van die... die uh, afzetting van, van de koning. En toen ja, dreigde even de vader van prins uh, Philip uh, ter dood veroordeeld te worden. Uiteindelijk is het een verbanning geworden. Maar dat moest dan meteen ook hals over kop. Uh, en prins Philip is toen het, het land uitgegooid. Uh, en hij was toen inderdaad uh, één jaar oud. En in, in alle haast hadden ze zelfs geen wiegje gevonden. Dus is hij in een aposinekische uh, aan, aan boord gegeven van een Brits schip trouwens. Vanwege de familiebanden, want die zijn er dan ook weer uh, met het Britse Koningshuis. En uh, zo is hij in Groot-Brittannië terechtgekomen. Okay. Wat een treurigheid allemaal. Ja. Ja, jongen, jongen, jongen, jongen. En al deze verhalen komen weer boven bij de lunch van 60 jaar. Nou, ja. um, ik zou zeggen: um, Ja, die Koning van Zwaziland... Um, die mogen allemaal wel komen. Het is een, het is een raar geval van dubbele moraal. Dit, absoluut. Maar, maar het zal koning Sofia niet tegenhouden... om tussendoor nog eens op bezoek te gaan. En dat doet ze uh, tussen haakjes heel zuinigjes met Ryanair. Oh. Een uh, oh. toertje voor 100 euro. Flipfeiten. Flip heel vriendelijk bedankt. Graag Dag. En nou, dat schoenen. Dat schoenen. Ongepletten, zeg maar. Eten. besik, Dat Oh, Dat, schoen. dat, schoen. dat schoen. His Excellency has just referred to the Jewish people. Ja, dat was een fragment uit The Great Dictator van Charlie Chaplin, zijn bitterzoete persiflage van Hitler op de rand van de oorlog. U hoorde de dictator Adenoid Hinkel, Chaplins persiflage van Hitler aan het woord. We gaan erover praten nu overal in kranten, op treinstations en aan bioscopen grote posters hangen van de film The Dictator van Sacha Baron Cohen, de Britse comedian die u mogelijk kent van zijn type Borat en Ali G. De Dictator is een film over een operette dictator uit de Hoorn van Afrika... die Amerika bezoekt, een hybride type... waarin vooral Gaddafi, maar ook Saddam en Castro te herkennen zijn. Hij is uitgenodigd om de VN toe te spreken... om de wereld gerust te stellen over democratie en kernwapens in zijn land. Er vindt een persoonsverwisseling plaats. De echte dictator verliest zijn baard, leert het Amerikaanse leven van binnenuit kennen... wordt zelfs verliefd en spreekt uiteindelijk de wereldgemeenschap toe. Verschillende recensenten hebben naast hemelsbrede verschillen... toch ook overeenkomsten gesignaleerd tussen de dictator... en zijn grote voorganger, de Great Dictator. Reden voor ons om eerst te kijken naar de Great Dictator... die in 1940 uitkwam. Nam Chaplin echt een risico met die film destijds? Wat zette hem er toe aan om hem te maken? Hoe keek hij erop terug toen de volle omvang... van de verschrikkingen van Hitler tot hem doordrongen? En hoe steekt de dictator van vandaag er af? Jos van den Burg, welkom. Uh, je bent historicus, je publiceert in het Historisch Nieuwsblad... over oude films, je bent filmrecensent van Parool. Vrijdag ben je met je zoon naar de dictator geweest. Hoe vond je hem en hoe vond hij hem? Mijn zoon vond hem erg leuk hmm. en ik vond hmm. hem leuk. Hmm. Dus er zit een klein nuanceverschil. Ja. Uh, en uh, dat verschil zit erin dat het een ontzettend kluchtige film is. en Mijn zoon houdt van filmklucht. Uh, maar als scherpe politieke satire... Kan ik hem niet heel erg goed vinden. Heb jij, heb jij ook die overeenkomsten gezien tussen de dictator en de Great Dictator? Absoluut, want uh, de, de, de opvallendste overeenkomsten zijn natuurlijk dat uh, in beide films uh, er een dubbelganger optreedt. Dus dat is. Uh, in de in, in Great Dictator uh, uh, we vinden, krijgen we een dubbelganger van, van Adolf Hitler, of wordt iemand verward met Adolf Hitler. De, de Joodse kapper, zoals die genoemd wordt in de film. En in de dictator wordt een, uh, een geitenhoeder als uh, stand-in uh, voor uh, de koning of de generaal-admiraal uh, van Wadiya de, ingebracht. De, de, beliefde, de, de geliefde onderdrukker, de beliefde uh, uh, uh, Precies, die, ja. en die dan als taak heeft om de kogels op te vangen voor de, voor de, uh, de, de man die keizer wil worden. Van... In, in beide films speelden ja. ook twee toespraken een grote rol. Absoluut. We hoorden zo net de toespraak van Hinkel uh, aan het begin van die film. Ja. Zo is er ook. Uh, de dictator maakt ook van dat procedé gebruik. Ja, je kan zeggen van in De dictator. Uh, dit, het is een ontzettend kluchtige film, maar het culmineert uiteindelijk in een spiegel die uh, Sacha uh, Cohen Amerika voorhoudt. Want, en dat is eigenlijk het hoogtepunt van de film. En dat is ook ontzettend goed gedaan. Want. Hij spreekt uh, de Verenigde Naties toe en zegt dan: van... Ja, ik ben hier in Amerika. Ik uh, parafraseer even: Ik ben hier in Amerika. Uh, het is voor jullie ongetwijfeld heel moeilijk om je voor te stellen uh, uh, hoe het is om in een dictatuur te leven. Maar het heeft echt heel veel voordelen. Want uh, 1% van de bevolking heeft ongeveer alle rijkdom, bezit ongeveer alle rijkdom. Uh, de media zijn in handen van een paar mensen. Uh, nou, zo, ga, zo gaat hij nog even door en langzaam doemt het beeld op... ja, dit lijkt toch wel heel erg wat hij nu beschrijft op het huidige Amerika. Ja, ja. En dat is ontzettend geestig gedaan. Ja, je kunt dus zeggen dat het niet een helemaal vrijblijvende klucht is. Nee, zeker niet, want hij culmineert dus in deze speech inderdaad. En dat heeft hij ook natuurlijk in zijn vorige twee films al gedaan. Dan houdt hij de Amerikanen wel een spiegel voor. En deze ja. keer echt een spiegel, ja, een politiek sociaal-politieke spiegel. Dus een, een komedie die niet helemaal um, uh, vrijblijvend is. De Grey Dictator kwam in 1940 uit. Ja. uit. Ik, ik zal nog even kort samenvatten. We volgen de dictator Hinkel... die bezig is om de invasie van ostrich voor te bereiden... en gloedvolle redenvoeringen houdt worden, zo net een stukje. En tegelijkertijd een naamloze kapper in het Joodse ghetto, een dubbelganger. En aan het eind van de film, na een persoonsverwisseling... moeten de Joodse kapper de troepen toespreken. En dat wordt een toespraak eigenlijk... Niet van Hinkel en niet van de Joodse Kamp, maar eigenlijk van Cha Chaplin zelf, die oproept tot vrede en het eind van de dictators voorspelt. Dus um, je kan zeggen dat, uh, nou ja, je zei zelf al, mijn 15-jarige zoon vond het geweldig leuk en ik vond het ook wel oh. leuk. Uh, Sasha Baron Cohen heeft nou een film gemaakt die, laten we zeggen, vooral bij de jeugd in de smaak valt. Uh, dat was bij The Great Dictator anders. Ja, de, de, in, de inzet van The Great Dictator die was echt veel hoger, uh, stond veel meer op het spel dan bij de dictator. Want toch nog heel even dan over de dictator. Het is natuurlijk wel heel makkelijk om... zeg maar van die operetteachtige figuren als Gaddafi... waar deze film duidelijk naar hint. ik kreeg het ook gewoon een beetje als amusement... met een leuk, politiek, correct, spottend laagje? Nou, nou politiek, correct nee, zogenaamd politiek, <laughs> ja. uh, niet correct. Hè? Maar in feite heel politiek correct... onder, linkse, onder bepaalde linkse mensen weer. Ja. Dat bedoel ik ermee natuurlijk. Dat klopt en dat... En dat, dat uh, uh, uh, uh, hij presenteert het ook zo, zeg maar, want hij deelt klappen uit aan alle kanten. Weet je, ja. Feministen krijgen er van aan, <lacht> veganisten, noem het allemaal maar op. En door zeg maar, iedereen, door, door zo'n breed scala aan, aan meppen uit te delen... zeg je eigenlijk ook van, ja, maak je het ook eigenlijk vrij onschuldig. Ja. Dus het is heel goed dat die speech er aan het einde nog in zit... want wat mij betreft, die spits redt de film. Ja, en als je naar de Great dictator kijkt... Het grote verschil is natuurlijk van uh, Sacha Cohen... die gaat aan de haal met uh, figuren... die eigenlijk nu in de wereldgeschiedenis al onderliggen, verloren hebben. Dus het is natuurlijk makkelijk grappen maken over deze figuren... want dat is tamelijk, uh, ja, je zou kunnen bijna zeggen onschuldig vermaken... en er staat weinig op het spel. In de tijd van de Grey Dictator... Chaplin die, die begon na te denken over deze film in 1937 al. Het heeft uh, uh, drie jaar geduurd voordat de film gerealiseerd werd... Maar als je, dat als, als, we, als je even naar het Amerika van toen kijkt... waar, uh, laten we zeggen, op zijn minst gezegd... Uh, antisemitisme niet uh, ongewoon was... Uh, waarin het officiële regeringsbeleid was van... wij willen uh, weinig te maken hebben met de oorlog, hè, het isolationisme... of met eventueel een komende oorlog. En er was een enorm sterke stroming van... laten wij buiten dat Europese uh, komende conflict blijven. Uh, om dan... Toch een satire te maken op Hitler, dat vereiste echt moed. En je zette daar echt veel mee op het spel. Als want... Brit ook nog, hè? En is als een import-Brit, Zeker. Want nee, Groot-Brittannië zei onmiddellijk, geloof ik, van uh, nou, die film uh, die gaan wij uh, verbieden. Dat klopt, want uh, uh, ja, de, de ironie van het lot is natuurlijk dat toen hij Chaplin in 37 die film aankondigde, inderdaad, de Engelse autoriteiten zeiden van als die film gemaakt wordt. Dan, uh, uh, zul, dan, dan zullen wij hem verbieden. Want Engeland was toen nog helemaal gericht op... Uh, je, moet je moet Duitsland, uh, uh, in casu Hitler, niet provoceren. Dus uh, alles wat bijdraagt aan opwinding, uh, aan commotie, dat willen wij niet. Nee. Toen de film helemaal klaar was, <kwijls> in 1940... Ja, toen uh, uh, was inmiddels de Blitzkrieg uh, losgebarsten En toen... Uh, uh, dat werd op was... grote schaal natuurlijk in Engeland vertoond... en werd hij ingezet voor propagandadoeleinden. Dus Charlie ja. ja. Chaplin die ondervond tegenwind toen hij dat um, uh, plan uh, opperde. Uh, hij heeft uh, toch doorgezet. En je moet je ook voorstellen... Uh, de, uh, voor het publiek wat stond er natuurlijk ook veel meer op het spel. Hè? Er zijn natuurlijk uiterlijke gelijkenissen snorsgewijs... tussen Chaplin en Hitler. Maar er zijn meer toevalligheden rond die twee. Hè? Is er niet, is er, uh, even oud, uh, in dezelfde week geboren. Ja, ze zijn allebei geboren in uh, 1889, in dezelfde week. Nou, zijn er heel veel mensen in die week geboren natuurlijk. Dus het is altijd een <lacht> beetje lastig om te zeggen van... ja, die overeenkomst tussen die ja, twee mannen. Ja, je kan ook in sterrenbeelden geloven en dan denken van... ja, ja. ze hebben het, stel, het sterrenbeeld en, en zo kan je nog even doorgaan natuurlijk. Maar of dat nu echt zo van, van belang is... er zijn ook mensen die zeggen ja, uh, uh, uh, uh, ze hebben allebei hun uh, uh, carrière gemaakt zeg maar niet in hun, het land waar ze geboren zijn, maar in het land waar ze heen gegaan zijn. Chaplin naar de Verenigde Staten, Hitler van Oostenrijk naar, naar Duitsland. En daar zijn ze groot geworden, zeg maar. Hebben ze hun ambities gerealiseerd. En de een die heeft uh, 50 miljoen mensen de dood ingejaagd... of is verantwoordelijk voor de dood van wellicht 50 miljoen mensen. En de ander die heeft miljarden of honderden miljoenen mensen plezier bezorgd... Maar dat zijn toch allemaal een beetje krampachtige... Ja, toch afgeren. ben ik er gevoelig voor, jongens. Ik ja? vind het leuk dat je dit vertelt. Je moet er kijken ja? als Harry Mulies. Dat, dat, dat doe ik altijd <laughs> ja, ja. op zo'n moment. Nee, er bestaat geen ik, toeval. Nee, maar, ik maar, ik me, vind het prachtig. Maar, ik, ik, wil ik wil daarover een vraag aan jou stellen. Want um, je is, um, ik, jij hebt hier verstand van. Dus ik leg nou. het jou, uh, aan jou voor. Dat weet ik wel. Dit gaat over het nationaal socialisme en fascisme. Ik heb de indruk dat een thema in de films van Chaplin is een... Problemen met de moderniteit. Kijk naar Modern, modern Times. Die uh, mensen die in, in een soort achter, uh, Henry Ford-achtige fabrieken bezig zijn aan de lopende band. en die op een gegeven moment in het radarwerk verborsteld wordt. En uh, um, uh, in de eindspeech van The Great Dictator komt hij daarop terug. Hè? Jullie ja. zijn geen machines, jullie zijn mensen. Je moet je gedragen als mensen. Maar is het niet zo dat. dat dat. maar dat moet je mij even uitleggen. Dat het nationaalsocialisme ook ergens voortkomt uit een verzet tegen de moderniteit. Nou ja, dat, dat is natuurlijk iets wat, wat ik nu zeg... is natuurlijk ook uh, al doorgedrongen, tot iedereen... Het is, een, uh, het is natuurlijk een, een Januskop, het nationaalsocialisme... met een Januskop, het is een verzet tegen de moderniteit... met een gigantische inzet van moderne middelen. Uh, het enige punt is natuurlijk dat ze een, een, een mensbeeld erop nahielden... Wat, wat natuurlijk volstrekt strijdig was met die, uh, met die moderniteit. Namelijk bloed toen bodem en, en de mens moest eenvoudig... Uh, laten we zeggen, gekluisterd worden aan zijn, uh, aan zijn vaderland... Maar de inzet, dat was het. De inzet werd gedaan met van alles en nog wat. Dus, dus het is een dubbele janiskoor. Maar het gaat om die verleiding. De, de, de, als ik het goed begrijp, dat het, het, het nazisme sprak iets aan in de mensen. wat het, zeg maar het aansprekelijke van was. Je bent weer terug bij een soort ideale oerstaat als je hierin meegaat. Dat is in feite natuurlijk ja. wat, wat, wat Hitler natuurlijk in zekere zin wel beoogd. Heeft. En in zekere zin maakt Chaplin ook aan het einde van The Great Dictator een soort gelijke oproep, maar dan. In het negatief. Hè? Van, uh, uh, je moet je niet door die moderniteit laten meeslepen. Je bent geen machines. Je, je moet je in feite... Hij zegt letterlijk... Don't give yourself to these unnatural, unnatural men. Machine men with machine minds and machine hearts. Zullen we even wat... We, ik heb het fragment uh, klaarstaan. Prachtig. Dat is uh, inderdaad het, uh, het fragment van de toespraak. To those who can hear me, I say... Do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed...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 Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. Tot wie mij kan horen, zeg ik wanhop niet. De ellende waar we nu doorheen gaan, zal voorbij gaan. Het is de bitterheid van mensen die bang zijn voor de vooruitgang. De haat van de mensen gaat voorbij. Dictators sterven. De macht die ze de mensen hebben ontnomen, zal bij hen terugkeren. Want mensen mogen sterven, de vrijheid gaat nooit teloor. Soldaten, geef uw diensten niet aan bruten, mensen die u tot slaven maken. Geef u zelf niet aan machines, met machinale zielen. Geef u niet aan deze van de natuur vervreemde mensen. Jullie zijn geen machines, jullie zijn geen vee, jullie zijn mensen. Vintage Chaplin, zou ik zeggen. Tikkeltje sentimenteel, maar het hart op de goede plek. En uh, ontroerend. Is, ja, helemaal mee eens trouwens. Mag ik dat nog even zeggen? Dat, vind ik, dat ben ik helemaal mee eens, Jos. Ik heb die film een jaar of drie, vier geleden nog eens gezien. Bij de Belg. Maar dat, dat is toch ontroerend, als je het ziet. Ja. In 1931 was uh, Chaplin uh, uh, op de toppen van zijn roem. En bezocht hij Berlijn. Hoe verliep dat bezoek? Laaiend enthousiast. Hij werd... Uh, als ik, als ik me goed herinner van, van, van archiefbeelden, werd hij daar rondgereden. Er stonden er, uh, duizenden mensen op straat om toe te juichen. En één uh, uh, ja, groot succes, zoals overal waar Chaplin kwam... en zich in het openbaar vertoonde. Uh, hij was echt... Dus hij, uh, de grootte van hem, die kunnen we eigenlijk nauwelijks nog voorstellen. Je, weet je, er is geen komiek op dit moment die zo universeel... Zo groot is als Chaplin toen. Maar er gebeurt iets heel eigenaardigs eigenlijk. Naar aanleiding van dat bezoek. Er gebeuren echt twee dingen. Hè? Want die beelden van het bezoek worden ook gebruikt in de eeuwige Joden. Ja. Om te, te laten zien hoe dichtbij het, uh, het Joodse gevaar wel niet is. En daar zit dus een soort ironie in. Absoluut. Ze, ze, ze, volgens de Naties is Charlie Chaplin de Jood. Precies. En dan zit hij in de eeuwige Joden. En dan hoor je, geloof ik, als ik me goed herinner, hoor je een uh, voice over die dan zegt: Dit is, Deze man is een waaglijke Joodse acrobaat. Ja. In, in, een, in een boekje, Judenseeendicht An. He? Ja, inderdaad dat, zit, inderdaad, dat zit in het boekje. En dan, maar die beelden die hebben ze in, die zitten dan in de eeuwige Jood. Ja. En het, ja, het is natuurlijk de ironie inderdaad dat de nazi's ervan uitgaan dat hij Joods is. Terwijl, uh, uh, op de kepen beschouwd is, Chaplin niet Joods. Zijn vader was van uh, Frans-Engelse-Joodse Frans afkomst. Maar zijn moeder... Voor zover we weten, was van Iers Spaans, of had ze eerst Spaans bloed in haar aderen stromen. Uh, geen Joods bloed. Dus voor, uh, uh, strikt genomen was Chaplin zeker geen Jood. Dus laten we zeggen, daar kwam zijn engagement niet vandaan. Waar kwam zijn engagement, tenminste niet persoonlijk... maar hij was buitengewoon betrokken erbij. In feite, is het de, de, de, groot deel van de film is de aanklacht... van, van de houding van de, de nazi's tegen de Joden. Waar komt zijn engagement vandaan? Kan je dat plaatsen in zijn persoon? Nou, je, zei net, je had het net al over, over Modern Times. Dus, uh, uh, uh, Chaplin, die toen uh, hij eenmaal zo groot was... dat hij zelf kon bepalen wat hij wilde maken... toen ging hij echt films maken... Die, waarmee hij iets wilde zeggen over de samenleving. Over ja, uh, de ontwikkeling van de samenleving. En in de jaren dertig maakte hij zich enorm zorgen eind jaren 30. over hoe het met, hoe, hoe het met de mensheid... Het zijn grote woorden, maar goed, Chaplin gebruikt... Dus hoe het met de mensheid, welke kant het met de mensheid opging. En hij wilde daar, hij zei, dit is niet de tijd... ik kan, ik kan nu wel weer een vrolijke komedie maken... maar dit is niet de tijd om een vrolijke komedie te maken... over een, een, een meisje wat verliefd wordt, of zo, dat soort woorden heeft hij gebruikt. En ik wil een serieus statement maken. Het was zijn eerste film met geluid. Ja, de sprekende Chaplin. Kan je... De, um, dan vraag je aan Wim. De, um, tussenvraag je. Die, is het zo dat... Uh, de opkomst van het geluid bij de film... Is het voor de opkomst van Hitler heel belangrijk geweest? Hè? Ja, maar Hitler is natuurlijk... Uh, geen, geen Hitler zonder, uh, zonder stem. Ja, de, de, kijk, dat hele Bijnkampf... Dat is natuurlijk een, een boek wat aan elkaar hangt... Van, van lange zinnen en noem maar op. En een weliswaar diep uh, indringende boodschap. Uh, maar zonder, zonder stem was Hitler natuurlijk niks. Nee, nou even nog iets anders. We, We hebben het over Chaplin. Uh, was hij als een van de eersten erbij? Was hij, want jij hebt veel over Hitler gelezen en gestudeerd. Als je naar de mensen kijkt die het waarschuwen en bespotten... was Chaplin een van de eersten? Op welke schaal... Nee, dat is niet helemaal waar. Kijk, uh, misschien wel in het filmische, maar je hebt natuurlijk heel veel van die karikaturisten natuurlijk, hè? En mensen als Karel Kraus hebben natuurlijk... Hè? Karel Kruis had wel die bekende zin van... Toe Hitler, vet me niets Maar er zit natuurlijk toch heel veel spot ook in karikaturen van Hitler. Talloze karikaturen uh, getekend natuurlijk. Als je het niet erg vindt, ga ik weer terug naar Charlie Chaplin. En even nee, een volvraagje op, uh, op die stem. Want um, uh, Charlie Chaplin was <hums> natuurlijk de man van de stomme film. En wat betekende het voor hem dat het geluid erbij kwam? Hij keerde zich uh, aanvankelijk enorm tegen, tegen uh, de geluidsfilm. Hij vond dat uh, artistiek gezien vond hij dat uh, was hij trouwens niet de enige in mij. Hij vond dat, artistiek gezien vond hij dat een achteruitgang in plaats van een vooruitgang, omdat volgens hem het medium nog lang niet zo ver was ontwikkeld dat uh, de, de, de, als, het medium als beeld zeg maar om, om, om daar geluid aan toe te voegen. Want hij was bang dat het dan een soort uh, alledaags realisme zou worden. En kortom, hij keerde zich daar ontzettend tegen. Heeft uh, in Modern Times heeft hij wel geëxperimenteerd met geluid. Want dat is wel een film met, uh, zeg maar met geluidseffecten dan die daarin zitten. Maar hij sprak zelf nog niet. Maar bij deze film, ja, de, uh, The Great Dictator... die ging over Hitler. Dus je kan je geen film over Hitler voorstellen zonder dat Hitler praat. Ja. Dus hij moest wel. En inmiddels was hij ook wel zover van onderdrongen, dat het geluid geen tijdelijke uh, noviteit was, maar uh, blijvend was. En... Ja, heeft hij zich toch schoorvoetend daarin gevoegd. Achteraf heeft hij gezegd... Als ik, als ik geweten had... wat er te gebeuren stond... had ik de film niet gemaakt. Ja, dan komen we op het hele ingewikkelde terrein van... Uh, uh, moet je comedies maken over uh, dictators. Uh, is dat zinvol? Of, uh, zet je ze daarmee, of minimaliseer je daarmee de gruwelen die, die, die, die ze aanrichten? Dus... Uh, moet je dat juist niet doen. Ja, Wat hoe denk jij daarover? Ik denk dat je dat, dat, je dat, zeker wel, dat je dat zeker wel moet doen, dat je het goed moet doen. Maar als je het niet goed, doen, niet goed doet, dan uh, en alleen maar in een soort kluchtig iets trekt. Ik denk dat je dan, in, ja, dat je dan bijna een soort averechtseffect creëert. Van, uh, dit, is een, dit, is een, dit is een clown, daar kunnen we om lachen. Uh, in plaats van dit is een, een, een levensgevaarlijke, uh, gruwel, gruwelijke man... Die, uh, die, die, die, die je niet aan de macht moet laten komen. Ja. He, want, dus je moet het wel goed doen. Als je het niet goed kan doen, moet je het niet doen. Als je het, goed, als je het wel goed kan doen, moet je het zeker wel doen. Want uh, ge, dan is, het, denk ik, lachen het effectiefste wapen tegen dictators. Uh. Wim Nelke, hoe de, wat, wat vinden jullie? Van, uh, had, had hij dit beter niet kunnen doen? Of? De, de Great de Dictator. Kijken elkaar aan. Beter <laughs> maar, niet de Great Dictator. Nee, ik vind het raar om dat achteraf te, te zeggen. Hij is gemaakt, klaar. Hij heeft zijn functie gehad. Ik vind het prima. Ja, ja, ik ben het er ook mee eens. En ik ben het ook wel eens met wat Jos net zei. Kijk, je kunt misschien zeggen dat een deel van die film nog wat kluchtig is. Hè. Dat in het water op een gegeven moment van, van Hinkol... En dan op een gegeven moment loopt de Joodse kapper die loopt dan naar dat podium en die gaat die toespraak houden. Maar dat einde met die toespraak, dat is misschien ook met. Ik heb die film De Dictator niet gezien. Maar die Great Dictator, dat, dat die samenballing in die toespraak, ja, die, die grijpt nog steeds aan. Die grijpt toch weer aan. Zelfs nu nog, anno 2012. Nou, dat moet toch zeker toen ook zijn geweest. Zijn er cijfers bekend over het succes van de film? De, de Aandacht die het kreeg, de bezoekersaantallen. Maar dat, dat zijn concrete gegevens die misschien ook iets zeggen. Zeker, uiteindelijk werd, is het zijn succesvolste film geworden. Mm -hmm. dat er, uh, maar ook al voor tijdens de oorlog bedoeld. Ja, ja, ja, nee, ja. Ja, uiteindelijk werd hij. Dat is op zich natuurlijk wel heel opmerkelijk. want die film in Europa kon hij uiteraard alleen maar in Engeland draaien. En niet in de bezette gebieden. En in Nederland is hij overigens. Nederland. We hebben natuurlijk ook nooit. Of mensen in Nederland hebben hem ook nooit gezien. Uiteraard in de oorlog niet. En hier heeft hij in 1947 voor het eerst gedraaid. Toen ging hij in 31 bioscoop. Heeft gewoon een soort nieuwe première uitgebracht. Want niemand had hem hier nog gezien. Maar hij draaide in de oorlog volop in Amerika. En in, in, in, in Engeland. En uh, nog, in, nog in een aantal andere landen uh, waar, waar, de, waar geen Duitse invloed was. En. Uh, Uiteindelijk heeft die film 5 miljoen opgebracht. En dat was een gigantisch bedrag in die tijd. Dat was echt een enorme box-office hit. En daarmee was het uh, Chaplin's succesvolste film. Als mensen nou... Uh, want je kan op uh, onze site... Uh... Staat de great dictator hè? Op YouTube is hier helemaal te zien als je nou twijfelt, moet naar de great dictator of naar de dictator, waar moet je naartoe. Ja, absoluut naar de great dictator. Al, al was het maar, je, je moet je echt verplaatsen in die tijd en de moed van Chaplin voorstellen. Ik bedoel, hij had het geld ervoor, dat moet ook gezegd. Hij kon wat hij wilde maken, kon hij maken. Hij had het zo voor elkaar in Hollywood dat hij gewoon eigen baas was. Ik maak wat ik wil maken, dit vond hij belangrijk om te maken. Maar iedereen raadde het hem af. Studio, waar hij, Universal Pictures was de studio waar hij hem maakte. Die zeiden, no, no, doe het niet, doe het niet. Do do je verknalt heel je carrière. Hij heeft het gedaan. Het is echt bijzonder. Je hebt, uh, je hebt met je zoontje naar de dictator gekeken. Ga je nou vanmiddag met je zoontje samen voor de computer zitten en samen naar de Great Dictator kijken? Ik weet niet, dat nou, niet, hoeft niet Kijk, voor de je computer. Betreft, kan met een dv, Ik heb de DVD thuis, maar uh, ik weet niet of het vanmiddag wordt... maar ik ga zeker met hem de Great Dictator. Oké, okay, Jos van den Burg, heel vriendelijk, bedankt. <lacht> um, het is vijf over half elf. U luistert naar OVT Geschiedenis op de radio. Het is tijd voor de column van Nelleke Noordervliet. Ik hoorde iemand zeggen... ik heb nog nooit zoveel over de Griekse politiek geweten als ik nu weet. Het klopt... We kennen de namen van de partijen en van de politici. We weten wat er speelt. We houden ons hard vast. Als het goed gaat in een buitenland, zal het ons worst wezen wie de verkiezingen wint. Maar is de situatie precair en komt het dichtbij, dan zijn we opeens geïnteresseerd. De vorige keer dat Griekenland me interesseerde, was in de tijd van de kolonels. Een rechtsmilitair regime had in 1967 de macht overgenomen. <tacht> nu waren niet alleen Spanje en Portugal in handen van fascisten... maar ook Griekenland. Met het zuiden van Italië in de macht van de maffia... en de Balkan communistisch gaf dat een benauwd gevoel. Waar kon je met vakantie nog naartoe? Duitsland? Mwah, nog niet helemaal resu. Toen de Russen praag binnentrokken in 1968... voelden we ons bepaald ingesloten... En dan woedde er ook nog een oorlog in Vietnam waar we ons druk over maakten. In Zuid-Afrika heerste apartheid. Mao bracht met zijn culturele revolutie een hele generatie kunstenaars... en intellectuelen omzeep. Enfin, we demonstreerden ons suf. Het hielp niet, maar je had het tenminste een keer flink gezegd. Films die vanuit dezelfde verontwaardiging werden gemaakt... grepen ons aan. Z van Costa Gavras was er zo een... Het was het verhaal van de nasleep van de moord op de linkse Griekse politicus Georges Lambrakis, een kleine maar bijzonder sympathieke rol van Yves Montand. De openbare aanklager wil de moordenaars pakken en veroordelen, maar het systeem staat dat niet toe, het systeem zelf is schuldig. Ook al speelde het verhaal in 1963, de link met de kolonels was duidelijk. We verlieten die bioscoop met een hart dat zwol in onze borst. Met een blik in onze ogen die je eigenlijk alleen maar zag... op fel realistische schilderijen uit het arbeidersparadijs. Een vastberaden blik. De blik van jonge mensen die de toekomst zouden verlossen van onderdrukkers. Er is opnieuw veel mis in Griekenland. Maar welke film zouden we erover kunnen maken? In welke demonstratie kunnen we lopen... Tegen de belastingmoraal en de corruptie van de Grieken? Die is nooit anders geweest. Tegen de euro die ons dwingt de schulden van Griekenland te betalen? Tegen de financiële en economische crisis? Wie of wat is daarvoor precies aansprakelijk? Onze eigen hebzucht? De schuld is diffuus verspreid over de hele wereld... en over anonieme instellingen. Je slaat een anarchistisch tentenkampje op bij banken en beursgebouwen maar dat helpt dan net zo min als een demonstratie met spandoeken en geheven vuisten. En aangrijpende films die onze gevoelens van onmacht perfect vertolken, die onze verontwaardiging mobiliseren? Ik zou het niet weten. We zullen nog even moeten wachten. Als er straks een opstand uitbreekt in Griekenland of Spanje... Als kolonels of generaals met harde hand de orde herstellen... en de mediterrane economieën volgens Chileens of Argentijns model tot rust brengen... als ze banen scheppen en tegenstanders uit vliegtuigen gooien... dan zullen we alsnog een kant kunnen kiezen. Costa Gavras leeft nog. Als ik hem was, zou ik de film vastmaken. Dat waren uh, pittige voorspellingen. Dankjewel, nerke Het was, zoals dat heet... Een klassieker, Nacht in de Middag, het boek dat bekender is onder zijn Engelse titel Darkness at Noon. Het kwam net als The Great Dictator uit in 1940 in Engeland. En het zou namaken als het eerste boek dat afrekende met het communisme, of beter gezegd, met de aberratie daarvan, het Stalinisme. Het boek van de voormalig communist en schrijver Arthur Kustler kwam voor het eerst uit in de Nederlandse vertaling in 1946 bij de voormalige verzetsuitgeverij De Bezige Bij. Nu is het opnieuw uitgebracht in de mooie gebonden uitgave door Uitgeverij Schokland. Ja, en om te praten over het belang van dit boek. Uh, en wellicht ook over zijn auteur, hier aan tafel, historicus Wim Berkelar. En hij schreef een uitgebreide inleiding bij deze uitgave. U hoorde hem zo net al. En aan de telefoon hebben wij Gijs Schreuders, kind uit een communistisch nest, jarenlang zelf ook vooraanstaand... communist in de CPN, en vooral, dat moet toch maar even gezegd... schrijven van een prachtig boek, namelijk De Man die Faalde... waarin hij kritisch, maar ook met mededogen terugkijkt... op zijn eigen communistische verleden en dat van zijn vader. Heren, eerst uh, maar even een simpele vraag, welkom natuurlijk. Uh, Wim Berkelaar, die heruitgave van een boek over een systeem... waar niemand meer over praat, omdat het een tijdje geleden gevallen is... wat helemaal passé lijkt, uh, toch terecht... Ja, wel terecht. Kijk, je, geschiedenis is onherhaalbaar... maar je kan je toch voorstellen, het is een beetje een gewaagde vergelijking... dat als je uh, in Iran in 1979 mee hebt gedaan aan de Ghomeini-revolutie... en dat je nu daar vraagtekens mee hebt... dus dat je anders denkt over uh, de erfenis van die uh, islamitische revolutie... en je wil daar iets mee, dat, dat is ook gebeurd, uh, Ayatollah Montessari bijvoorbeeld... dan word je... Kalt gesteld, worden tegengebruikt en dan moet je omdenken. Het is een beetje gewaagde vergelijking, maar iets daarvan geloof ik nog steeds het is. Iets universeels. Gewetensdwang, conformisme en. Uh, nou ja, Gijs Fleun het mee eens? Uh, ja, lijkt me wel. Lijkt me een juiste uh, mededeling. Ik heb dat uh, nacht in de middag hier, hier. Nacht in den middag heet het. Uh, in jouw tijd. Toen ja. ik net uitkwam. Ja, heb ik het even de kast gepakt. Dat is echt een heel erg mooi boek. Ja. Ja, goed. Laten we voor we verder praten eerst even vertellen... waar deze roman precies over gaat. Uh, het, de romanfiguur Rubashov is een van de hoogste partijleiders in, uh, in, in een land. En die valt er ongenade. Wim Berklaaf, vat het even voor ons samen. Ja, Rubashov is een soort volkscommissaris die uh, in het buitenland dient. Dat wordt hem natuurlijk ook no noodlottig. Uh, dan komt hij terug, dan, uh, dan moet hij nog een keer naar het buitenland... door kameraad nummer één uh, gestuurd. Uh, en... Als hij in het buitenland is, dan natuurlijk, dan is hij dan is zelf communist... die anderen weer de maat neemt en dwingt tot de partijlijn. En de, kijk Het aardige van dit boek is dat het een soort... Uh, het laat zien, een terugblikken vanuit de gevangenschap... van een man die uh, communist is en eigenlijk blijft. Uh, hij is opgesloten in cel 404, dat vertel ik... omdat naast hem zit een reactionair. Dat betekent een soldaat uit het tsaristisch leger. En hij denkt toch nog over die tsarist... Uh, Jij hebt eigenlijk geen betekenis. Ik heb betekenis gehad. Want ik dien toch nog als een soort mest... Uh, of heb gediend als mest voor de toekomst. Als mest. Op de mestveld van de geschiedenis ben ik is nog nuttig geweest. Gijs uh, Schleudes, uh, is, is het hiermee goed samengevat? Ja, dat denk ik wel. Het, kijk, het boek is uit 1940, zoals je al uh, zei. En, en het, uh, het is eigenlijk de eerste beschrijving... van een aspect van, de, van die grote terreur van Stalin... in, in de jaren 37, 38. Waarvan de, waarvan de omvang helemaal nog niet uh, duidelijk was... Uh, op het moment van verschijnen. En wat we... Wat we hier hebben, is een soort uh, beschrijving van de strijd tussen uh, zeggen, de oude Bolsheviki, de medewerkers van Lenin, uh, de, de, de revolutionairen van 1917, en uh, de, de nieuwe apparatschiks, die, die zich tot de beulen van Stalin uh, ontwikkelden. En, en dat debat daartussen, daar gaat het, uh, vol, het boek volgens mij grotendeels over. Ja, want, want die Rubashov, die is eigenlijk ook gesneden op de figuur van werkelijk bestaande figuren die tijdens de showprocessen zijn omgekomen. Ja, een paar, hè. Ik denk dat dus, het dus echte uh, bolsjewistische leiders... zoals uh, Bulgarin, Zinovjev, Kamenjev, Rikov, noem ze allemaal maar op. Dus eigenlijk die hele oude bolsjewistische leiding... die is door Stalin in zijn streven naar alleenheerschappij uh, omzeep geholpen. Ja, en voor de duidelijkheid... het loopt niet helemaal goed af met uh, Rubashov in deze roman. Dat laten we even voor de lezer die het nog niet gelezen heeft... die dat dan maar mag lezen. Laten we even voor we verder praten luisteren naar een passage uit... Uh, Nacht in de middag, blijven wij dan nu toch maar zeggen. En uh, nou, laten we het gewoon eerst even naar luisteren. De geschiedenis zal je rehabiliteren, dacht Rubashov, zonder speciale overtuiging. Wat weet de geschiedenis van nagelbijten? Hij rookte en dacht aan de doden en aan de vernedering die aan hun dood was voorafgegaan. Niettemin kon hij zichzelf er niet toe brengen nummer één te haten zoals hij zou moeten doen. Hij had dikwijls naar de kleurenfoto van nummer 1... die boven zijn bed hing gekeken en geprobeerd hem te haten. Onder elkaar hadden ze hem vele namen gegeven... maar tenslotte bleef nummer 1 over. Het schrikbeeld dat van nummer 1 uitging... bestond vooral uit de mogelijkheid dat hij gelijk had... en dat allen die hij doodde, zelfs met de kogel in hun nek... moesten toegeven dat hij mogelijkerwijs gelijk kon hebben. Ja, dat was uh, collega Lenus als kameraad Rubasov. Um, uh, Wim Berkela. Um, nou ja, goed, het doet allemaal ook denken aan een ander boek. Nummer 1, die boven het bed hangt, plaatjes, grote nee, foto's, nee. Uh, schilderijen van nummer 1. Dat doet denken aan grote broer, aan Winston Smit, aan 1984. Um, ja... Goede vriendovers van Kussen ja. na de oorlog. Uh, Orwell. Ja, George Orwell. Ja, kijk, het punt is... Wat is de overeenkomst en, en wat is ook het verschil... Ja. Met, met, van het een met het andere? Boek? Nou ja, de overeenkomst moet natuurlijk gezegd worden. Het, is, het laat allebei totalitarisme zien. Maar ik zeg hier Tony Judd na. de grote historicus... die heeft in een uh, tweegesprek in Denk over de 20e eeuw gezegd... Uh, zelf ook communist geweest oftewel Kusler, maakt het van binnenuit. Laat het van binnenuit zien. Terwijl Orwell, voor mijn gevoel, schetst een gruwelsprookje. Dus dat is een gruwelsprookje... waar niet die psychologische motieven nabijbrengt... wat het is en wat het geweest moet zijn om communist te zijn. Maar dan ook uit volle overtuiging dat je denkt... ik handel aan de zijde van de geschiedenis. Want dat fragment wat Gerard Leenders net voorlas... waarom toch nog die twijfel... Uh, of met alle grappen en grollen die ze gemaakten onderling... over kameraad nummer één, oftewel kameraad Stalin... Stalin zou met zijn socialisme in één land toch gelijk kunnen hebben. Dus het, de zaak is altijd groter dan jij... Wij is altijd groter dan ik. Uh, en dat maakt voor mijn gevoel dit boek ook zo groot. En maakt het boek ook groter en bijzonderer dan de roman die ook iets aan elkaar hangt van strooppoppen van uh, George Orwell. Gijs Schreuders, ben je het daarmee eens? De, de, de, de, um, uh, Kuster zit veel dichter op de huid van dat totalitaire communisme, omdat hij zelf. Ik het dan niet in de Sovjet-Unie, maar elders daar onderdeel van die machine geweest is. Nou, ik, nou ja, ik denk dat, uh, dat Berkelaar wel de spijker op de kop slaat, hoor. Uh, uh, het was natuurlijk een, een, een geloof. Hè? Ik ben zelf in dat uh, geloof uh, opgevoed. En uh, ik, ik kan me voorstellen dat als je bijvoorbeeld uh, in het katholieke geloof bent, uh, was, was opgevoed. En dat je een boek leest over de inquisitie. Hè? Uh, en dat je dan denkt van, nou, misschien... Uh, de, de, of, of je wordt zelf vervolgd door de inquisitie, zelfs ketteren. Dat je denkt van ja, maar misschien heeft de kerk toch wel gelijk. Nou, wat, wat misschien ook wel aardig is, uh, ik heb er ooit ergens gelezen, en dat schijnt ook echt waar te zijn, dat katholieken ook veel makkelijker altijd praten over wij in plaats van het woordje ik. En dat is misschien wel een overeenkomst met de communisme gek. Nou ja, goed, het was natuurlijk het onderwerping van het individu aan het grotere geheel. Hè? Ja, nu heb jij, je zei het zelf al, je bent, jij bent lid van de CPN geweest en niet, niet zomaar een lid. Uh, de waarheid was je hoofdredacteur. je bent Kamerlid geweest, je vader was uh, in Utrecht een belangrijk communist. Herken jij veel in die, in die karaktertekening die uh, kust geeft? Van ja, het gaat niet om. Mij, het gaat om de groep, het gaat om het collectief. Dat je eigenlijk jezelf altijd onderschikt maar dat je eigenlijk nooit meer in, in individualiteit durft te denken. Nou ja, dat, daar, daar herken ik wel iets van. Natuurlijk, het was hè, de partijlijn, trouw aan de partij. Dat was natuurlijk in, in mijn tijd al wel uh, veel minder dan uh, bij voorgaande generaties communisten. Maar er zit natuurlijk dat, die, die merkwaardige splitsing in tussen. Mensen die, die opstandig zijn, hè, opkomen voor rechtvaardigheid, voor een betere wereld, uh, primair antifascist. Zoals Nelke Noordervliet net zei, we demonstreerden ons surf. Dus je stond helemaal aan de goede kant. En aan de andere kant, een toewijding aan die partij en aan de partijlijn. Een opofferingsgezindheid. En daar zit een enorme tegenspraak tussen. En dat kan je alleen maar verklaren als je denkt: van ja, maar die mensen deden het niet voor zichzelf. Die deden het in dienst van dat en van dat grotere geheel. Ja, dit is een soort hele rare combinatie van afhankelijkheid, eh, dienstbaarheid. En, en, en, en, en ja, individualiteit is eigenlijk te groot woord. Maar, maar hoe, hoe, Wim, hoe zou jij dat willen noemen? Ja, het punt is natuurlijk, wat, wat er een beetje bijgenoemd moet worden... zeker bij Arthur Kussler dat is het woord wetenschap. Kijk, dat, uh, het Marxisme had natuurlijk de, de gedachte... het is een wetenschappelijk uh, iets. Nou, dat is natuurlijk in de in 20 ste eeuw... en zeker door iemand als scheidscheuters waarschijnlijk helemaal verlaten. Maar als je, wat je ziet is... de geschiedenis, dat is een proces van vooruitgang. Jij staat aan de goede kant. En alle zwenkingen erbij, die maken wel onzeker. Maar... Uh, je blijft twijfelen, want je denkt, er, er, er is iets van vooruitgang. Het is natuurlijk toch een verlichtingsproject. En je denkt, ik sta aan de kant van die verlichting. Uh, ik moet mij kleiner maken om het grote, groter te maken. Tja, dus eigenlijk net zoals een gelovige tegenover God... uiteindelijk altijd het risico loopt dat hij ongelijk heeft... En dat God ja, gelijk zou hebben. De heeft. geschiedenis, ja, is, God, de geschiedenis he? is God. De God die faalde, dat, vaalde, ja. he, dat, dat ja. moet ook even gezegd worden. Je hebt in 1950 een boek met allerlei communisten: Ignacio Siloan en uh, Stefan Spender. Uh, Oud-communisten, uh, fellow travelers. He, dus mensen die meeliepen met het communisme. Maar de God die faalde, dat moet je lezen als de geschiedenis die faalde in zekere zin. Dus de God die faalde, het communisme, had niet het gelijk. En uh, het communisme was natuurlijk, het historisch materialisme is bij uitstek een historische beschouwing geweest. Ja, die geschiedenis had in 1950 volgens kustlende zijn natuurlijk ongelijk. Ja, dat is die Europa die, die zegt ook, dat, is, dat citaat is me bijgebleven... wij hadden de geschiedenis beter bestudeerd... dan de anderen. Juist, het is een letterlijk ja. citaat. Ja. En de geschiedenis zou hem gelijk geven. Ook al uh, waar zij dan nu in ongenade... He, de gedachte dat de geschiedenis... naar een doel gaat... naar een rechtvaardige samenleving gaat... Kijk, dat is het marxistische element... wat toch ook in die, in die grote terreur zit. Naast natuurlijk gewoon het oosterse despotisme... Uh, waar je niet... Het, uh, alle soorten van communisme mee... gelijk kan stellen. He. Je kunt niet alle... Vormen van communisme met Stalin identificeren. Maar dat element van de geschiedenis zal ons gelijk geven. De geschiedenis zal ons vrij spreken. Dat zit er heel sterk in. Nou, ja. ik denk zelfs, gijs. Ik denk zelfs dat, dat dat is het bijzondere van de verschijning Stalin. Dat Stalin eh, als persoon, min of meer, dat, eh, laten we zeggen, perverse, paranoïde stempels op dat communisme gedrukt heeft. Dus dat, dat voortdurend jezelf eh, in twijfel worden gebracht. gek gemaakt worden met allemaal dilemma's. Dat, dat Stalinisme, ja. dat. Dat, dat, ik zal maar zeggen, heel eenvoudig, het pesten, het, het, het, het, het sarren, het pesteren, het treiteren, dat heeft dat communisme ook door, door het staan en staan ja, is beklugd. Ja, nou, nou, het is, nou, het is nou, dat... natuurlijk voor, voor goed in discrediet gebracht. Oh, dat. En het is ook massaal opgevolgd. Nou ja, dat tijden, Mao Zedong, Paul de Groot, noem nou ja, Paul maar op. De Groot daar kon een het. Een dat is nog wel een aardige, om even aan Gijs te vragen. Kijk, Paul de Groot, de, de baas van de CPN ja, destijds. Ja. tussen ja. 38 en, ja. en, en, en, en, en 78. Dat bekende verhaal, die campagne, de CPN, uh, van achteruit de CPN erin, <laughs> en, dat, en dat dan uh, de CPN verliest, uh, ik geloof van 7 naar 2 ver, zetels. En verkeerde inschatting van de geschiedenis. Ja, maar dan natuurlijk, ja. En dan de inschatting van Paul de Groot. Dat is typisch natuurlijk stalinistisch. Dan, dan ga je dus niet je denkt niet, ik heb iets fout gedaan, of wij hebben iets fout gedaan. Nee, je zegt gewoon, het is vannacht. Je heeft die heeft die treinkaping van de Molukkers in ja. 77 geanceneerd. Ja, dat complot denken. Dat staat er sterk. Ja, en dat... Tegelijkertijd was de CPN toen, mm -hmm. toen moet ik ook even zeggen, bezig om, om zich natuurlijk na de afloop van de Koude Oorlog te, te integreren ja. in de parlementaire democratie zeven. en in de, in, de, in de democratische rechtsstaat. Daar was uiteindelijk was het uiteindelijk al gelijk was je daarmee begonnen, algemeen ja, kiesrecht, recht voor allen. Ja. Zeker, jongens, en daar was het ook snel. Goed, de geschiedenis van de, de CPN is een mooi verhaal, dat doen we een andere keer verder. Oh, maar, maar dat heeft okay. wel verband hiermee, natuurlijk. <coughs> uh, dit boek, uh, Gijs Schreuders. Weet, weet jij nog wanneer je het voor het eerst nou, loopt? Ja, dat heb ik opgeschreven. Uh, ik, heb het al, ik heb het als, als jongetje gelezen. Het stond bij ons in de kast. He, maar uh, wat ik zei, het is een, een, een, een strijd tussen de oude Bolschewisten en. En die, uh, die Oosterse despoot. En met wie identificeer je natuurlijk? Als je het als een soort jongensboek leest... dan identificeer je met de oude Bolshewisten. Uh, dus met de slachtoffers van de vervolging. Want het, de communisten waren... He, was na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk... En er stond gelijk aan het antifascisme. En dit was een ja. vorm van fascisme die je beschreven ja, hebt. Maar wacht even, jij bent een jaar of veertien. Dat boek staat bij jullie in de kast. Dat ja. vind ik al vrij opmerkelijk eigenlijk, he, want je vader is trouw communist. Ja, en mijn, groot, nee, mijn grootvader... Uh, daar woonden wij in huis, want het was woningnood toen. Dus uh, als arbeidersgezin woonde je in, in huis bij je grootouders. En uh, mijn grootvader was zo'n oude bolsjewiek. Die was al van voor de Russische revolutie was die communist. Ja, ja, ja, ja. Maar, maar het was niet zo dat je dacht. Uh hier is een goed communist, vervolgd door een soort communistische oppergod, er ging niet een lampje branden in de zin van, er is misschien iets met het systeem aan de hand als nee, dat tot, mogelijk is. Nee, toch, toen niet, want ja. wij stonden immers altijd aan de goede kant van de geschiedenis. Ja, ja. He, uh, je las ook Spartacus, weet je wel, die, die leider van de Romeinse uh, slavenopstand. Daar heeft Kuster trouwens ook een boek over geschreven. En, uh, dat dan identificeerde je met Spartacus. Uh, las je nacht in de middag, dan identificeerde je eerder met Rubashov. Dan nacht met, in de middag dat is, is ook een deel van een trilogie waar Spartacus uh, ook een deel van is. Ja, ja, ja. maar je hebt ook het uh, beroemde boek van uh, Spartacus... waar die film naar, naar gemaakt is van uh, de Amerikaanse schrijver Howard Fast. Ook een oud communist. Ja, Mag ik een ja. vraag stellen aan, aan, Even, aan, aan, aan Gijs ja. en, en, en, en Wim? En, en, en Wim? Jos hebben, hebben zij enig idee, hoe, hoe komt het dat er... Uh, nauwelijks komedies zijn gemaakt over Stalin, ook in het Westen niet. Hebben jullie daar een idee van? Ja, nee, dat, is, dat is een goede vraag, daar heb, heb ik niet meteen een goed antwoord op. Nee. Nou, er zijn er wel een paar, maar ik, ik kan het niet zo gauw op naam komen. Er is dus een, een, een, een mooi toneelstuk waarin Stalin samen met de componist Shostakovits wordt opgevoerd en totaal belachelijk wordt gemaakt. Uh, die, die, die is er wel. En uh, er zijn nog ook wel Russische humor humoristische schrijvers, hoor. Die ja, maar Hollywood al. heeft er nooit zijn vingers aan willen nee, nee, branden. Ja, het klinkt misschien een beetje flauw, maar het woord lachen bekje en staan op een andere manier valt het niet zo makkelijk samen. Nee, hoe, hoe, hoe, kun hoe, je kunt er iets bij Hitler, Hitler, ja, Maar staan, no? staan, no, staan, no, maar staan had veel. Ja, ja, ja, maar het gekke is wel, Hitler was natuurlijk volstrekt humorloos, terwijl Stalin natuurlijk een buitengewoon filijne vorm van humor had. Een sardonische, die, die verhalen bijvoorbeeld, als je de memoires van Khrushchev leest, daar zit een sardonische vorm van humor in. Die loop je nog steeds koud over de rug bij ja, ja, Dus wat dan verleent hij zich er misschien op Vergis je ook niet toen dit boek in, in 1946 verscheen was, dus vlak is. na de Tweede ja. Wereldoorlog. En Stalin was natuurlijk een van de grote overwinnaars van de, van de Tweede Wereldoorlog en de vernietiging van het fascisme als een held. Ja. Goed, we hebben geen tijd meer om de, de, de, de ontwikkeling en de invloed van het boek uitgebreid te beschrijven. Maar Wim Berkla tot slot, ik denk dat je misschien moet zeggen... het boek werd in de CPN kritisch ontvangen hè, in de jaren na de oorlog. Ook onder meer door Teun de Vries. Het was, hoe, hoe heet het weer eens? Ja, Teun de Vries, een nieuwe twaalfster ontdekt in Nederland. Ik moet erbij zeggen, Teun de Vries die natuurlijk ook in 1949 een lofdicht scheef over Stalin. dat was hij 70. Uh, Teun de Vries heeft echt gezegd, deze man is een, een, een ijdele... Uh, zwak karakter, wat die, die uit het gelid loopt van het, uh, het militante leger, wat we als communisten moeten zijn. Ik moet wel zeggen, dat moet je wel van Teun de Vries altijd nageven, uh, later het tweede boek, dat noem ik ook in mijn nawoord, wat natuurlijk spreekwoordelijk is geworden voor de kamp, is natuurlijk De Goelige Archipel van Solzhenitsyn. Dat, dat heeft natuurlijk spreekwoordelijk geworden. Het eerste boek van Solzhenitsyn in Nederland, uh, Eén Dag Uit het Leven van Ivan Denisovic, is vertaald door dus de de Steun de Vries is wel op zijn schede teruggekeerd. Ja, maar mag je wat Kustelen betreft zeggen... dat de grote invloed van Kustelen pas gekomen is... in Nederland althans, uh, naar na de Gulag? Ja, dat, ja dat, is, dat is zeker zo in Frankrijk geweest. Het is ook in Nederland eigenlijk wel... wel ja, ik denk dat ik het uh, zo kunt zeggen. Misschien moet je zelf zeggen... en daar moet je Gijs Scheuders weer bij betrekken, zou je zeggen... Ja, dat na de val van de muur, als iedereen terug gaat blikken... Uh, en Gijs Scheuders voor mijn gevoel altijd een slag dieper... omdat hij uit de communistische gezin komt... Ja, Gijs, het moment... heel kort. Heel kort. Uh, de val van de muur was bepaald om Kustel als een profetische boek te eerder, herkennen. Eerder, e, dat, voor dit onderwerp eerder, die redenvoering van Khrushchev uit 1956, waar die stalen ging, die bunker bepalender is geweest. Hebben die stalen <coughs> dus veroordeeld als, als, nou, als een afwijking van het ware Goed. communisme. Gijs Reuders, Wim Berkelaar, bedankt. <coughs> ik moet nog even zeggen waar die is uitgekomen. Uitgeverij Schoklands. En uh, zometeen na het nieuws gaan wij nog een uur door. Onder andere met een spoor terug over de geschiedenis van de stewardessen. En over de Mogolse horden. Tot zo. Zometeen kwart over twaalf.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 Daar leer je van professionals met een tien voor kwaliteit. Kijk maar op alba-academie.nl. Dit is Radio 1.